Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Met Ed Anker. En een goede morgen in het laatste uur van De Nacht op 1... We draaien het komende half uur nog muziek en daarna gaan we praten met een aantal mensen die zich inzetten voor een goede zaak op andere delen van de wereld. En de eerste focusgast komt uit België, dat is niet eens zo heel ver weg natuurlijk. En uh, andere wel een stuk verder weg, die komen uit Indonesië. Dus daar gaan we over een half uur mee praten, maar eerst nog wat muziek en we beginnen met de Icey Brothers. You're the key to my heart. Fall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 So I've been searching for, something searching for something Taken out of my soul, my soul. Something I'd never lose yeah. something, somebody something somebody stole I don't know why I go walking at night But now I'm tired and I don't wanna walk anymore I Hope it doesn't the rest of my life Until I find what it is I've been looking for In the middle of the night I go walking in my sleep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 In the middle of, I walking. In the in the middle of, I go walking. In the in the middle of, I go The River of Dreams was dit van Billy Joel. En Billy Joel heeft onlangs ook weer een nieuwe single uitgebracht. Die is als het goed is deze maand uitgekomen. En daarvoor hoorden we Daniel Lohus met het nummer Prachtig Mooie Dag. En die single is ook net uit. Ik kan me nog goed herinneren dat ik Daniel Lohus met zijn band destijds nog skik... hoorde een keer zag optreden in de Melkweg met een klein groepje mensen in de kleine zaal. En inmiddels is het al echt een vaste waarde geworden in de Nederlandse... Popscene, mooi om te horen. We gaan verder met de plaat van Paul Simon, Mother and Child Reunion.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 Chasing down a dream takes a lifetime, takes a lifetime. It's a short life, it's a short life. You know, it doesn't matter how. Crosby, Stills en Nash. Dit was hun eerste LP, genaamd Crosby, Stills en Nash. En dat was direct een succes. En daarna trad New Young toe tot de groep. En toen ging ze verder als Crosby, Stills, Nash en Young. Het tweede album, Deja Vu met New Young, geldt nog steeds als een van hun hoogtepunten. En ook het dubbele live album, Four Way Street, heeft de tand destijds doorstaan. Daarna gingen de vier weer hun eigen artistieke weg. En dat was met wisselend succes. De volgende plaat is een klassieker uit de jaren negentig van Charles en Eddie. We hebben er daarna nooit meer wat van gehoord. Maar iedereen zingt dit toch wel een beetje mee. Would I Lie To You. I don't to stay Would I lie to you? You think I give my love away yeah. Would I lie? But that's not the kind of game I play I'm, I'm telling you, me. baby You will never find another to be. Perfectly Lonely was dat van John Mayer. Het gitaarwonder wat het ene succesalbum na het andere laat verschijnen. En voor het schrijven van zijn laatste album, Battle Studies... huurde Mayer een huis in de heuvels van Hollywood in California... waar hij leefde en werkte gedurende zes maanden... om helemaal in de sfeer van dit album te komen. We gaan door naar onze rubriek De Focusgasten. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, en ik heb vanavond, of vanochtend moet ik zeggen, in deze rubriek uh, twee mensen aan de telefoon. Uh, allereerst Anja van Dijk in Indonesië en Herman Spaargaren in België. Dat is niet zo heel ver buitenland, maar het is toch wel echt buitenland. Allereerst uh, mijn vraag aan uh, Anja van Dijk. Goedemorgen Anja, is het bij jullie nog morgen? Uh, bij ons is het middag. Bij, bij ons is het middag, hè? Jullie hebben net, net een berg eet achter de kiezer. En het is, uh, <laughs> het is dus uh, het is acht uur later bij jullie. Hoe is de dag uh, tot nu toe verlopen? Uh, het is een hele drukke dag. Ja. Het is uh, hier een, uh, een af- en aangevlieg van de MAF-vliegtuigen, zeg maar. Ja, want de jullie. Dag op, zelf, op zelf is mooi weer. Dus. Ja, want jullie, jullie vliegen voor de MAF. Jullie wonen zelfs op het vliegveld, heb ik begrepen. Hoe ziet dat er nou precies uit? Ja. Heb je dan de hele dag vliegtuigen over je hoofd en woon je aan de, echt aan de uh, landingsbaan? Ja, we wonen, ik denk, 500 meter bij de landingsbaan vandaan. Zo. En, en wat vervoeren we jullie het meest? Nee. We hebben een kleine inham voor de eigen vliegtuigen. Ja. En uh, die eigen vliegtuigen, die staan uh, ja, die, die heel vlakbij. Die staan hier vlak voor mijn raam, zeg maar. Oké. Okay. En uh, wat vliegen jullie het meest rond? De 6 naar Caravan en de 206. Oké, okay. dat is inderdaad een hele goede vraag. Als je de hele dag in vliegtuigen zit, maar ik bedoelde, wat vervoeren jullie het meest? <laughs> Oké, okay, vandaag is het het meeste mensen. Het meeste mensen. mensen en, ja, en wat voedsel voor de lokale winkeltjes. Lokale winkeltjes. Oké. Okay. En uh, het was vandaag dus een hele drukke dag. Is het een drukkere dag dan normaal? En als dat zo is, hoe komt dat dan? Uh, ja, um, Pieter is normaal gesproken om 1 uur, rond 1 uur is hij wel thuis. Ja. Maar uh, zijn vliegtuig heeft heel lang in maintenance gezeten. En nu heeft hij eigenlijk uh, allerlei achterstallig werk op te snappen. Oké, okay. okay, want Pieter is de piloot van jullie twee. Ja. ja. Oké. Okay. Hey, en dan ga ik heel even naar België. In België heb ik Herman Spaargaren aan de telefoon. Goedemorgen, ja, dag, Herman. Ja. Goedemorgen. Voor jou is het net zo vroeg als voor mij. Ja, inderdaad. <laughs> Dat is heel wat anders. Hè? <laughs> wat verwacht je van vandaag? Ja, nou, uh, eerst dit half uurtje en dan uh, nog eventjes doorslapen. Dat is voor mij iets makkelijker. Ja. En dan uh, moet ik eruit naar Brussel, naar het onderwijsplatform. En daar uh, ben ik vertegenwoordiger van de Christelijke Jeugdorganisatie... En daar hebben we een overleg met elkaar uh, op wat voor manier wij omgaan met onderwijs binnen onze jeugdorganisaties. En dan vanavond ontmoet ik weer een paar mensen voor een gesprekje in verband met de kerk, met de gemeente hier. Nou, je bent heel erg veel bezig met je kerk in België, maar ook heel veel met jeugdwerk heb ik begrepen. Dat klopt, ja. ja. Ik zet me voor de twee in, omdat ik denk dat de twee uh, belangrijk zijn voor elkaar. De jongeren zijn uh, de kerk... Die, uh, die ook naar de toekomst gaat. Dus vandaar dat ik het belangrijk vind om me ook met jeugd bezig te houden. Oké. Okay. Hé, hey, en, en uh, België, krijg je dan nog een beetje nieuws uit Nederland binnen? Dat lijkt me wel. Wij we krijgen hier nieuws uit Nederland binnen... maar op dit moment zijn we erg met onszelf bezig. Ja? Nog steeds met die formatie? Ja, die blijft nu doorgaan. Hè? En uh, men hoopt eigenlijk dat door de druk nu op de ketel zo groot is... dat er dan een doorbraak komt... Alhoewel, ja, daar is eigenlijk geen reden voor dat er snel een doorbraak gaat komen. Dus het lijkt wel heel erg vast te zitten, hè? Ja, ja, het zit enorm vast. Ja, ja, dat klopt, ja. En zou de nieuwe verkiezingen een oplossing zijn? Goed, ik, ik, ik zelf denk iedere keer van, ja, laat nou maar gewoon stemmen. Dan wordt het duidelijk wat de mensen nu nog steeds willen. En wie weet dat dat dan toch tot een, een betere en makkelijkere oplossing uh, leidt, ja. En hoe is dit als je, als je mensen uit Nederland spreekt? Schaamt schaam de gemiddelde Bel zich hiervoor of vind je het allemaal wel best? Goed, aan de ene kant, een Belg schaamt zich per definitie voor alles wat negatief naar buiten komt. Maar aan de andere kant zijn we nu zo politiek murf geworden... dat we, dat we ons er eigenlijk niet te veel meer van aantrekken. En dat we bijna er vier op zijn dat we nu kampioen zijn hè, in de, vorming, de, de, de, de tijdsduur van de vorming van een kabinet. Hè. Ja. Dus ja. En als je met, met, met jongeren werkt, zijn jongeren hier ook mee bezig? Ja, die zijn boos. Die, die zijn, zijn boos. er eigenlijk veel mee bezig. Maar het is een beetje inconsequent. Hè? Dus men wil allemaal dat de regering nu snel beslissingen neemt. Maar er zijn toch niet zo gek veel jongeren die zich dan druk maken in de politiek. En die dan zeggen van kom op, wij moeten, ja, wij moeten het voortouw gaan nemen. We moeten zelf de beslissingen gaan nemen. En het gaat natuurlijk ook over hun toekomst. Maakt ja, zich daar zorgen over? dat gaat hem een beetje tegen. Hè? Dus ze doen wel acties. Maar het zijn allemaal acties van... Nou, wij hebben nu laten horen wat we ervan vinden. En nu moeten de beslissingen genomen worden. Maar dan jo jonge lui die zelf in de politiek gaan. Of wat van mijn part dat ze zich zo kwaad maken... dat ze zelf een politieke partij oprichten. Dat, ja, dat hoor je niet. Daar maken ze zich dan weer niet zo druk om. En weet je waarom ze dat niet willen? Uh, er wordt altijd gezegd omdat ze zich niet meer in dit systeem thuis voelen. Dus dat is eigenlijk wat ze zeggen van... ja we zien dit gewoon niet zitten, deze manier van politiek. Maar ze, zou, ze hebben niet een alternatief voor handen. Nee, nee, nee. Want ja, dan zou je hopen van... Ja, kom dan met een alternatief. Of, of, of laat je horen. Mm -hmm. Maar ja, dat komt... Uh, nee, ze hebben allemaal wel een mening. Uh, bijvoorbeeld, hè, ze zouden willen dat deze regering dan maar beslissingen neemt. Hè, en dat dan desnoods België uit elkaar valt. Maar... Aan de andere kant willen ze dat België een eenheid blijft. Want dat is toch wel heel duidelijk, iets wat je hoort onder de jeugd. Ze willen dat België een eenheid blijft. Maar ja, als de politiek echt beslissingen neemt... dan zijn de consequenties dat België steeds verder uit elkaar drijft. De, de Waalse kant en de Vlaamse kant. Ja. Dus ja, dan, uh, dat is een beetje tegenstrijdig. En voor België denk ik dat het wel goed is dat er nu uh, nog geen verkiezingen zijn... Want ja, uh, ik denk toch dat het voor België beter is zoals het nu gaat. Dat het als één land geregeerd wordt. En uh, ja, dat, dat het op die manier toch tot één of andere oplossing komt. Maar die is nog niet heel erg, uh, nog niet heel erg in zicht. Zijn dat, als je nou vandaag naar dat, uh, naar dat platform gaat en over onderwijs spreekt... merk je dan dat, dat, dat dit ook een soort staande weg is voor de toekomstplannen? Of gaat het leven wel gewoon door in België? Nee, in België gaat het leven gewoon door. Uh, sowieso, het demissionaire kabinet, dat blijft alles opvangen. Wij merken eigenlijk heel weinig negatieve gevolgen van het feit dat er geen regering is. Um, en, en in België heb je meerdere regeringen. Je hebt nee. eigenlijk zelfs vijf regeringen in België. Dus ondanks dat er met één regering een probleem is, blijven alle andere niveaus gewoon doordraaien. Dus op zich, uh, qua, qua organisatie van het land merk je er weinig aan. Uh, naar de toekomst toe, ja natuurlijk, uh, je gaat met uh, subsidies en budgetten zitten... die op zijn minst niet veranderen. Maar dat maakt het ook weer makkelijk. Dan weten we in ieder geval dat alles hetzelfde blijft zoals het tot nog toe was. Maar, dus het geeft ook een stukje stabiliteit en zekerheid eigenlijk. Ja, tegelijkertijd in Nederland moet er behoorlijk omgebogen worden en bezuinigd worden... En uh, nou ja, als ik het kabinet moet geloven, moet het ook zo snel mogelijk gebeuren... Uh, vanwege de economische crisis. Is daar nog enige noodzaak nou, dus toe de, de, in België? De demissionaire regering die bezuinigt eigenlijk heel goed. Die doet enorm goed zijn best. En doordat ze geen nieuwe initiatieven mogen aannemen... Uh, gaat het op dat vlak eigenlijk ook erg goed met, met België. Dus ja, in veel opzichten... Ja, hoeven wij ons eigenlijk niet zo druk te maken? En kan het zelfs een voordeel zijn dat we in zo'n impasse zitten? Tjonge, bijzonder. Ja, bijzonder. Dat is heel bijzonder, hè? Ja, ja. Ja. Nou, ik, ik kom zo nog even bij je terug om eens even een beetje te praten over uh, waar jij zo heel erg mee bezig bent. Um, ik ga nog weer even naar, uh, naar Indonesië, naar Anja. Je bent er weer? Ja, je bent er Hallo. nog. Ik, ja, je bent er nog, ja. gelukkig. Ja, ik merk dat de lijn wat langzamer gaat dan met België. Dus ik zal wat meer rust dat inbouwen. <laughs> Oké. Okay. Jullie hebben het vliegtuig een tijd lang in het onderhoud gehad, hoorde ik net. En er moest nog een zootje achterstallig werk worden gedaan vandaag. En jullie, wij ja. proberen ook gewoon een beetje beeld te krijgen waar jullie mee bezig zijn. Want ik, voor de uitzending heb je ook gevraagd van nou, uh, vertel eens even wat over het nieuws bij jullie. Maar jullie leven redelijk geïsoleerd als ik het goed begrijp. Klopt dat? Ja, ja dat klopt. Dat klopt. Ja. En dat is, betekent, jullie, want we bellen nu via een mobiele telefoon, er dus zijn er geen vaste telefoonlijnen? Um, ik kan met deze telefoon inderdaad niet naar Nederland bellen. Dan, kun... uh, dat doen we dus allemaal met Skype. Oh, dat doe je met Skype? Ja, natuurlijk. En dus er is wel een internetverbinding? Uh, er is een internetverbinding, maar die is eigenlijk alleen goed heel vroeg in de ochtend en nachts. Oh, kijk eens aan. En hoe blijf je dan op de hoogte van het nieuws in Nederland? Uh, we hebben een speciaal uh, ja, wat is het, een programma. Dat is een uh, een of ander uh, media, weet ik het, ik weet niet precies hoe het heet. <laughs> Iets met media. Die, uh, stuurt elke dag, uh, <laughs> die stuurt elke dag een mail met het uh, belangrijkste nieuws uit de krant. Oké, okay. en, en wat voor belangrijk nieuws is er gekomen de afgelopen dagen? Mm, ik moest even naar, ik heb net gekeken. Uh, dat uh, ehm. ik denk de koningin met, uh, oh, ja. met Wilders, uh, dat heb ik net gelezen. Ja, ja, daar had Dank EO wel toch ja. wel een uh, serieuze scoop te pakken met het programma Blauw Bloed. Dat Wilders de, de, de kersttoespraak zou uh, censureren. Dus dat is ook in, in, in, ja, in Papua ja. doorgedrongen. Dat is zelfs hier doorgedrongen, ja. Kijk eens aan. En is er ook nog heel specifiek lokaal nieuws waarvan je vindt dat wij het hier in Nederland moeten weten? Ja, op het moment is het eigenlijk erg rustig. Het kan hier uh, heel onrustig zijn omdat we uh, op het eiland twee verschillende groepen mensen hebben. De Indonesische mensen en de Papua's. Ja. En dat botst nog alles tegen elkaar, maar uh, op het moment is het erg rustig. En, en hoe moet ik dat voorstellen? Want wonen die echt naast elkaar? Uh, ja, de Indonesische regering die heeft als het ware tegen de Indonesische Indonesiërs gezegd... Um, ga op het eiland Papua wonen, ja. om, um, omdat het nu natuurlijk een Indonesisch grondgebied is. Ja. En uh, ja, die, ze, ze wonen allemaal naast elkaar. Oké, okay, maar ja. die Indonesiërs die komen eigenlijk nieuw daar wonen? Ja, de Indonesiërs zijn hier nieuw komen wonen en hebben eigenlijk de handel een beetje, um, de winkeltjes en zo, allemaal gestart. Wel, de Papoea's die leven heel erg um, bij de dag. Ja. Die beheren eigenlijk de, het marktgebied, zeg maar. Oké, okay, dus de dagmarkt is voor de Papoea's en de, de, ja. de echte winkels zijn voor de Indonesiërs. Hey, ik hoorde dat jullie een ja. bijzondere vlucht hebben gehad onlangs. Uh, dat klopt, ja. Wat We is het verhaal hebben, van die vlucht? Um, goed, um, Pieter die heeft een paar weken geleden een oude man ingevlogen... ...vanuit de binnenlanden naar Nabire. Hij ja. heeft uh, behandeling in het ziekenhuis ondergaan... ...en daarna is gebleken dat hij niet meer beter kan worden. Oh. Um, die man is dus um, vrijdag is teruggevlogen naar zijn eigen grondgebied. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat hij zonder, um, zonder doktersbehandeling is... Uh, ...omdat daar gewoon geen dokters zijn, zeg maar. Ja. Um, hij wilde dus eigenlijk in zijn eigen kampung sterven. Oké. Okay. Dus... Uh, dat, ja, dat wil dus zeggen dat uh, de mensen eigenlijk hier bewust een keuze maken van... ja, nu hoeft het voor mij niet meer, vliegen we maar terug naar mijn familiegebied. Ja. En dat is eigenlijk een hele happening, zeg maar. Hier ze hebben de, Die mannen hebben ze hier uh, met uh, veel um, luid verd verdriet, laat ik het zo zeggen... Ja. in het vliegtuig gedragen. En um, ja, Pieter is naar uh, Dovo, zo heet die plek... Ja. Uh, gevlogen. En daar stonden ze eigenlijk met z'n allen op om te wachten. Ze hadden zich helemaal ingesmeerd met as en veren en hun oude, oude strijdbijlen hadden ze opgezocht en oude pijlenbogen. En, ja, zo kwamen ze hem eigenlijk tegemoet om ja. hem uh, ja, om uit het leven te dragen, zeg maar. Zo. En, en de mensen die hem dan ja. Nou ja, uitzwaaien, dat is allemaal familie die mee is gevlogen? Of zijn dat mensen die uh, bij het ja, ziekenhuis nou, betrokken waren? Nou, de meeste mensen uit de binnenlanden hebben eigenlijk wel mensen in Nabiree die, uh, die hier gewoon wonen. Oké. Okay. Hey, dat zijn de jongere kinderen of, um, of familieleden, weet je wel. En dan de oudere generatie die woont dan echt nog in de binnenlanden. En uh, op wat voor afstanden moet ik dan denken? Oeh, 300 kilometer of zo? 300 kilometer, hoor. Dat is wel een goed eind. Ja, ja, voor ons is het natuurlijk allemaal uh, een stuk kleiner in Nederland. Vandaar de vraag. Ja, ja. ja. En uh, uh, is, ja, er... is <laughs> ik het. Ik heb het gezien in de atlas. <laughs> is het, uh, is het, hoe is dat eigenlijk met die man afgelopen? Is hij overleden in zijn kampong al? Uh, nog niet. Pieter, die is er gisteren nog geweest. En uh, toen zeiden ze. Hij heeft nog stil zijn adem in zijn body. <laughs> Oké. Okay. En hoe is het voor jullie om dat dan te doen? Hè? Om eigenlijk iemand die is opgegeven terug te vliegen? Hoe voelt dat? Ja, ja het is heel indrukwekkend, zeg maar. Je en... krijgt niet, niet mensen... In je... Op dat moment zie je gewoon mensen die inderdaad ook echt niet meer leven kan, zeg maar. Kijk, en die vervoel je dan, terwijl je de meeste vluchten doet om mensen hun leven te redden, zeg maar. Ja, dus het is wel echt wat anders. Ja, het is echt heel anders. En praat u er nog verder over na? Um, ja, wij zelf, ik zelf vind het natuurlijk interessant... Van hoe, hoe, hoe lang gaat dat nog duren en wat voor zorg geven die mensen. Weet je, wat je heel vaak in de binnenlanden ziet... is dat als uh, de mensen menselijkerwijs gesproken opgegeven zijn... dat ze um, um, alleen gelaten worden ja. in een hut... Met uh, drinken naast zich. En zolang ze zelf nog kunnen drinken, kunnen ze het nog heel lang uithouden. Maar zolang ze, zodra ze niet meer zelf hun drinken kunnen pakken, zeg maar, dan is het ook gewoon eigenlijk heel gauw afgelopen. Oké. Okay. En dat is dus echt uh, de methode. En jeuken ja. jullie handen nog om dingen mee te geven voor die mensen? Hmm. Nee. Nee. Niet meer? Nee. Het is gewoon een, uh... nee. Zo gaat het daar nu eenmaal. Yes. Bijzonder verhaal, zeg. Bijzonder. Yes. Yes. Hey, ik ga heel even nog naar België toe. Want uh, naar uh, meneer Spaargaren. Bent u er nog? Ja, ik ben oh, er nog. Oh, gelukkig. Ja. <laughs> ik hoorde ook uh, dat je bezig bent met uh, kunstenaars. Interaard, ik... ja. Ik heb de vond ik wel verleding... een bijzonder verhaal. Ja, interaard opgericht... Yeah. En uh, dat is dus een vereniging die net zo als, als Christian Artist in, in Nederland, dan, maar dan hier in België, de christelijke kunstenaars probeert bij elkaar te krijgen. En uh, ja, daardoor uh, probeert ook een synergie uh, tot stand te brengen. Hè, dat die kunstenaars ook dingen samen met elkaar gaan doen en dat er daardoor projecten ontstaan. En voor de rest uh, doe ik via Interart eigenlijk ook een deel van, van de opleidingen. Ik heb bijvoorbeeld uh, afgelopen maand een cursus uh, mixtechniek gegeven... Uh, waar mensen gewoon leren om te gaan uh, met het mengpaneel en uh, wat alle mogelijkheden zijn. Is het dan om, te, om plaatjes te draaien of om een band te begeleiden? Of... Uh, eigenlijk voor mij maakt het niet zoveel uit wat zij ermee doen. Maar de meesten doen in de kerken of gemeentes het geluid. En in de meeste kerken en gemeentes heb je dan ook een bandje. Dus ze leren dan ook gelijk een bandje mixen. En meestal houdt het dan ook in dat ze ook nog wel met de jeugd een bandje hebben. Waar ze dan hier en daar wat optredens mee doen. Dus het ja. hangt een beetje allemaal aan elkaar vast. Hè? Mm -hmm. en, die, uh, uh, en, en voor de rest zijn het ook kunstenaars bij die al een hele eigen praktijk hebben... en naast het feit dat ze kunstenaar zijn ook christen zijn... en daar iets verder mee willen? Of is het allemaal jonge mensen die, nou ja, bij wie het talent nog in de kinderschoenen staat? Uh, ik maak me vooral druk om degene waar, waar het talent nog in de kinderschoenen staat... en waarvan waar ik ontdek van hier moet meer aandacht aan gegeven worden. Dus dat doet Inter Artheid, dat is zijn opdracht. Maar daaruit zijn er al mensen... er is dus een cabaretier die dan in Nederland een prijs heeft gewonnen... En die daar nu zelfstandig van kan leven. Die er nu echt van rond kan komen als christen kunstenaar. En wie is die cabaretier? Jode Rijk. Ik weet jo, niet of die kent. Jode de Rijk. De naam heb volgens mij een keertje langs zien komen. Maar dat moet ik zelf ook even... In Zwolle even. heeft hij een of andere cabaretier een kunstprijs gewonnen. En sindsdien is hij eigenlijk uh, zelfstandig bezig. Kan hij daar zijn inkomen mee verdienen. Bijzonder. Ja. En zijn er, er zitten jonge mensen bij die uh, zonder hulp vanuit, nou ja, vanuit Christelijke Hoek... ook gewoon geen kans hadden gekregen om hun talenten te ontwikkelen? Ja, weet je, er zijn, er zijn hier best veel mensen die, die artistiek vrij goed zijn. Want de kunstopleidingen zijn hier ook vrij goed. Maar ja, als ze nergens optreden, als ze nergens hun, hun, hun, hun ding kunnen laten zien... Dan, ja, dan blijft dat gewoon onbekend. En dat is dan heel jammer. Dus als ik die ontdek, of als wij die ontdekken dan proberen we daar projecten mee te doen. Dus we hebben uh, toernees met luisterliedjes gedaan... waarbij we verschillende van die, uh, ja, de, de mensen die op, muzika op muzikaal gebied bezig waren... naar voren hebben gebracht. En we hebben dan ook de inter-art festivals gedaan... waarbij uh, we ook de beeldende kunstenaars de mogelijkheid gaven om te exposeren. Maar voor de rest proberen we via dat verenigingsleven... die mensen wat in de bekendheid te krijgen... Uh, waardoor meer gemeentes iets met hen gaan doen. Nu gaan we bijvoorbeeld rond Pinksteren, gaan we hier in Gistel... waar ik dan zelf uh, mijn kerk heb, mijn gemeente heb... Uh, gaan we hier een expositie doen met de mensen die hier uh, uh, lokaal eigenlijk bezig zijn. En ze, dan maken we ons zelf ook op die manier bekend aan de plaats. En dan komen er ook mensen die meer geïnteresseerd zijn in de kunst... komen ook eens onze kerk binnen, hè. die komen zo over de drempel. En op die manier hoop je dan dat contact ook wat, wat sterker te maken. En kunst, kunst en kerk is niet altijd de meest ideale combinatie geweest... hoewel in het verleden natuurlijk wel, maar in een wat meer protestantse hoek... is het me toch altijd wat afwachtend geweest als het gaat om kunst. Voel je die spanning ook in België? Nou, in België juist niet, omdat de katholieke kerk en kunst uh, ja. erg verweven is... Hè? Dus hier is het juist een makkelijke opstap om mensen binnen te krijgen... om contact met mensen te krijgen. Uh, ja, hier is het juist een voordeel eigenlijk... als je een beetje met kunst bezig bent. Maar de dingen die ik hoor, dus uh, mixen van bands en, en dat soort zaken... dat is allemaal wel wat modernere kunst voor jonge mensen. Ja, maar toch krijgen we het makkelijkst mensen binnen... op, gewone, op, op, op beeldende kunst. Dus de mensen die schilderen en boetseren of beeldhouden... Daar krijgen we makkelijker andere mensen op binnen dan als we een optreden met een bandje doen. Dan is dat vaak het vaste publiek wat daarop afkomt. Dus er is gewoon meer interesse voor verbeeldende kunst. En is dat iets wat, wat ook heel specifiek bij, bij de kerk hoort tegenwoordig? Uh, in ieder geval in België is ja. het vanzelfsprekend meer gecombineerd... Uh, ik, in Nederland denk ik eigenlijk, ik weet niet of het daar al veel meer aan het opkomen is... Hè, maar hier is het een soort van zelfsprekendheid. Het maakt het veel makkelijker om contact te krijgen met mensen. Ja. Ah. Ik zit hier ook in de cultuurcommissie in, uh, in Gistel. En uh, ja, op die manier heb je veel makkelijker contact hè, met alle mensen van Gistel. En wat voor andere mensen zitten er in zo'n cultuurcommissie dan? Want er zitten niet alleen kerken in, neem ik aan. Nee, nou ik weet niet of, of jullie daar iets van... Maar het Davidsfonds zit daarin. Dat is bijvoorbeeld ja, meer een soort historische vereniging. Hmm. Uh, hier zit ook bijvoorbeeld de Godelieve Processie. De organisatie die de Godelieve Processie organiseert zit daarin. Dat is een jaarlijkse processie die doorgaat in Gistel... om Lieve te vereren. Uh, ja, en voor de rest, alle dansverenigingen zitten daarin... Uh... ...de, de, de ouderenverenigingen, uh, de jongerenverenigingen. Er is eigenlijk alles wat zich bezighoudt met cultuur en, en uh, creativiteit. Dat zit er eigenlijk in. En de overheid, speelt die daar nog een rol bij? Of is het weer een voorbeeld waarin de Belgen het weer zonder overheid... weten te rooien? Uh, nou, in zoverre, waarom ga je erbij? Omdat je subsidies kunt krijgen. Dus Aha. de overheid zit daar wel degelijk in. <laughs> En je krijgt er dus een, een jaarlijkse tegemoetkoming voor, een subsidie. En die is afhankelijk van de activiteiten die je doet. En het leuke is eigenlijk dat wij als kerkelijke vereniging daar eerst niet werden toegelaten. Omdat we puur een kerk waren. We hebben dat toen uit elkaar getrokken. We hebben onze culturele activiteiten onder een culturele vereniging gebracht. En sindsdien zijn we eigenlijk uh, min of meer de vijfde vereniging. ...in hoogte van subsidies. Dus dat is heel, heel grappig, want ineens kijkt iedereen heel anders naar je. Ja. Oh, dan komt natuurlijk ook wel een hele interessante samenwerking op gang dan, denk ik. Ja, want nu is dat heel grappig. Uh, nu is het bijna... Dus eerst werd je een beetje met argwaan bekeken... ...van je komt hier alleen maar om centjes weg te kapen. En, uh, maar nu ben ik een soort woordvoerder geworden, omdat je als Nederlander wat makkelijker spreekt... Hm. Uh, ja, komen ze vaak voor de vergadering naar mij toe om te zeggen van... joh, dit zijn onze belangrijke punten, uh, wil jij die naar voren brengen? Nou, en, en in plaats van dat je een beetje een, een, een para aan de zijkant bent... ben je ineens een soort vertegenwoordiger geworden. Nou, boeiend, interessant. Ja. ja. Ik ga nog heel even naar Indonesië toe. Nou oh, ja, je bent nog aan de lijn? Ja, ja, gelukkig. Mooi. Zeg, wat brengt deze week jou nog? vraag. Um, voor mezelf, ja, ik ben uh, natuurlijk huismoeder, ik bedoel. Er ja. <laughs> kan van alles gebeuren. En ja. Pieter die uh, heeft um, een vol vliegprogramma deze week. Dus het is uh, echt uh, alleen maar vliegen. Alleen maar vliegen, vliegen, vliegen. En de kinderen, die geven die ja. zelf les of gaan die in de buurt naar school? Uh, die heb ik zelf les gegeven, maar sinds drie weken hebben we een onderwijsvrijwilliger en die neemt het heerlijk voor me over. Oh, wat geweldig joh. Dat is wel bijzonder voor ze. Ja. Kunnen ze alles een beetje meemaken, de lesstof die je moet krijgen? Uh, ja hoor, we hebben zeg maar, controle van de, een school in Capelle. Okay. En, uh, die uh, geven ons door van hoe ver ze zijn en hoe ver onze kinderen horen te zijn. Ze doen de testen mee en allemaal van dat soort dingen. Mooi, Nou, dat klinkt, uh, dat klinkt goed geregeld. Ik ga het, uh, ik, als het, als jullie niks meer op jullie hart hebben... dan ga ik het uh, gesprek beëindigen, denk ik. We zijn weer bijna een half uur op streek. Ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie, uh, dat jullie even aan de telefoon willen komen... om even te vertellen hoe het in het buitenland is. Herman Spagaar in België, dankjewel. En Anje van Dijk in Indonesië. Geweldig dat jullie er waren. Oké, okay, bedankt. Oké, okay, ja. tot ziens. Bedankt, en dag. Ja hoor. <laughs> en wij gaan nog naar een stukje muziek luisteren. Het waren de spinners met I'll Be Around uit 1972. En met deze plaat komen we aan het einde van de Nacht op 1. Wilt u nog dit gesprek naluisteren, wat we net hebben gehad met de focusgasten? Wilt u een website zien waar ze mee bezig zijn? Dan kunt u terecht op eonl slash de Nacht op 1. En wij gaan straks naar het journaal toe met Marcel Oosten en Lara Rensen. Bedankt voor het luisteren.